Ma zegt het is een fietsband, leg niet zo'n gemeente janken Dat hij aan je vaart te danken, die wou toch naar Helogon Ze penst over een frontaanval, gevolgd door een tatoeage Zegt iets van een blamage, zo'n dikke dronken os Pa zegt, alvregat, wat let me of ik nek je Draait onder dat gesprekje, een paar ledematen los.